Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Tel Aviv hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd voor een deal met Hamas om de Israëlische gijzelaars vrij te krijgen. De betogers blokkeerden onder meer een hoofdweg. Ook in andere Israëlische steden werd gedemonstreerd. Morgen is er een grote staking om de regering verder onder druk te zetten. Onder meer de luchthaven van Tel Aviv is morgenochtend gesloten. Vannacht vond het Israëlische leger de lichamen van zes gijzelaars in een tunnel onder Rafa. Volgens het leger waren de zes kort daarvoor door Hamas gedood. Hamas ontkent dat en zegt dat de gijzelaars zijn omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Bij verkiezingen in twee Duitse deelstaten heeft de radicaalrechtse AFD meer dan 30% van de stemmen gekregen. In Turingen werd de partij daarmee ruimschoots de grootste. In Sachsen lijkt de CDU nog net iets groter te zijn. Volgens de AFD-leider in Turingen blijkt uit de uitslag dat de kiezers willen dat de AFD gaat regeren. En dat ze er kwaad over zijn dat andere partijen dat blokkeren. Ook een andere protestpartij deed het goed. De nieuwe linkspopulistische partij BSW van Sarah Wagenknecht. De BSW kreeg in Turingen zo'n 16 en in Saxe 12. Wagenknecht zat tot vorig jaar bij Die Linke. De radicaal linkse partij die in Turingen tot nu toe de grootste was. Ze verzet zich onder meer tegen de Duitse militaire steun aan Oekraïne. In de Dominicaanse Republiek zijn zeker elf doden gevallen toen een vrachtwagen een café binnenreed. Meer dan dertig mensen raakten gewond. De vrachtwagen vervoerde avocado's, waardoor die van de weg raakte wordt nog onderzocht. De chauffeur overleefde het ongeluk en nam de benen. Hij is nog spoorloos. Zijn bijrijder is gearresteerd. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 15 tot 19 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met maxima tussen 24 en 29 graden. De dag begint op veel plekken zonnig, maar lokaal is er dan al een bui mogelijk. Later neemt de buiigheid toe, soms met onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Welkom terug bij het tweede uur van de eerste radioshow in gesprek met... zo gaan we verder met het interview met de inmiddels 86-jarige Chris Hinsen. Maar eerst gaan we luisteren naar een track van de cd Tai Chi in Balance. Een cd uit 1995, geproduceerd door Chris en Tom Wolkenborger. ...deelte van de trek van Gehoord. We gaan het hebben over Tibet. En Tibet is een land is zeer hoog gelegen. Het zuiden van de Tibet ligt namelijk in de Himalaya... ...de rest in het Tibetaans hoogland. En wordt sinds 1950 bezet door China. De Dalai Lama is de spiritueel leider van de Tibetanen. En Chris vertelt verder over zijn avontuur hoe hij in contact kwam met deze bijzondere man. Toevallig moest ik op tournee in India. Oh. Dus toen, ik, toen heb ik hem een brief gestuurd. En ik had daarvoor al een brief gestuurd naar hem. Want ik had daar wat connecties in Dharamsala in India. En gevraagd of hij voor die cd van mij uh, een voorwoord wilde schrijven. Dat heeft hij gedaan. Hmm. En toen in mijn onschuld dacht ik, dat kan hij dan ook wel met een woord doen. Dus ik ga daar naartoe en ik ben naar de Nederlandse ambassade gegaan... en ik heb gezegd, ik wil een gesprek met de Dalai Lama. En ik, an, ik heb uw adres maar opgegeven, want anders ben ik ben on the road. Ik ben niet bereikbaar. Oh, zegt die, zegt die, die ambassadeur in, in Delhi. Hoe zit dat dan? En dan heb je uitgelegd. Oh, zegt die, maar dan ga ik je helpen. Nou, wij kunnen met diplomatieke toestanden nog wel wat versieren. So. En toen kwam ik dus terug. En toen zei hij, over drie dagen wordt u verwacht. <lacht> ja, weet je, dat zijn waanzinnige verhalen eigenlijk. Maar dat is wel zo gegaan. Toen heb ik heel snel heb ik nog een, een, een videoploeg gehuurd. In Delhi, via vrienden van mij daar. En toen werd de trein naar Dharamsala. En ja, de, de volgende dag... En praatte ik met, met de secretaris van de Lama. En toen zei ik, goh, zou hij dat willen oplezen? Hij zei, ben je gek geworden? Hij zei, je moet interview doen. Ik zei, ik, ik interview, ik weet niks hiervan. Dat zei ik niet, maar ik dacht bij mezelf, dat is te gek voor woorden. Ja. Maar goed, volgende dag uh, was ik daar aan de Lama. Of, uh, en toen hebben we dat interview willen we gaan doen. En ja, dan komt het beroemde verhaal dus van die, van die dat recorder. Die stopte. Die deed niks met wat hij daarvoor had gedaan. Wat zou jij gebaald hebben toen? Ik heb ongelooflijk gebaald. En toen uh, zei hij... Hij zegt, maar ik heb vroeger in mijn jeugd horloges gerepareerd. Hij zegt, zullen we samen even? Dus wij op onze knieën voor dat ding. <lacht> ja, het was waanzinnig. Maar ja, het is geweldig geworden. Uh, uh, Tibet Impressions is, uh, ja, ja, uh, Dat was mijn eerste kennismaking eigenlijk met, uh, met jouw muziek. Het was geweldig. Het was ook fantastisch. Nou ja, het, het, het, het eind daarvan was dat hij zei: nou ja, we moeten nu door. En toen zei hij aan het eind: zei hij, Heb je morgen tijd? Ik zeg: Ja. Kom dan nog een keer, misschien doet hij het dan. Oh. En dat vond ik waanzinnig dat ja. hij aan mij vraagt of ik tijd heb. Dus de volgende dag deed hij het. Toen zei hij, hoe komt het dat hij het deed? Waarop ik zei, ik denk dat u een veel te sterke persoonlijkheid had voor dit ding. <lacht> nou, en dan krijg je die de lach van die man. Ja, ja, ja. ja, geweldig. Ik heb hem daarna dus weer on mogen ontmoeten. Een jaar daarna of zo was ik er ook. En uh, toen heb ik... Uh, nou ja, ik heb ik, ik het natuurlijk ontzettend goed verkocht. Dus ik heb ook geld daar gedoneerd. En toen kwam ik daar weer en toen heb ik hem die cd en daar heb ik ook een foto's van. En daar hebben we daarover gepraat. Dus ik heb me alles bij elkaar eigenlijk drie keer mogen ontmoeten. Ja, dat was mooi. De dilemma, even uit mijn hoofd Chris, die is geloof ik ook nog wel eens in Nederland of in ieder geval Europa geweest. Ja, ben ik hier ook geweest, maar daar heb ik hem niet gesproken. Oh ja, oké, oké. Ja, Tibet Impressions. Ik denk ook. ja ik denk ook dat dingen moeten gebeuren. En dit moest gewoon gebeuren. En daarna, natuurlijk heb ik gekeken en even met de Tibet-toestanden hier gepraat... of ik hem hier nog even de hand kon schudden. En dat werkte gewoon niet. Het was te druk en te veel en dit en dat en allemaal. Hoogwaardigheidsbekleders dus die allemaal... En toen dacht ik bij mezelf, dat klopt eigenlijk wel. Ik heb mijn best gedaan, hij heeft zijn best gedaan. Hij heeft mij vrijheid gegeven om dit te doen. Ik heb gepraag, gedaan wat hij vroeg. Aan het einde, toen ik zei: Mag ik het gebruiken, dit gesprek? Dat hij zei: Van ik wil. Het enige wat ik wil is dat je de Tibetan-case wereldwijd zo goed als mogelijk naar buiten draagt. Dat heb ik gedaan. Klopt, tot, ja, tot op heden. Ja. Ja, ja. Want denk je dat het. Uh, dat, even uit mijn hoofd, vier CD's hè, zijn het geworden. Nou, dat zijn drie CD's uh, met de Kyoto-monniken. Uh, ja, ook nog andere monniken, dat is weer een lang verhaal. En één CD met de Kyoto's alleen. Dat was tijdens de tour, ze hebben uiteindelijk een tour gedaan in Nederland en Duitsland. En die was overal weer uitverkocht. Dus dan waren, kwamen we echt... tussen de 500 en de duizend man... naar gelang. was overal uitverkocht in Nederland. Ja. Uh, hebben de, en toen... dat heb ik opgenomen. En dat... dat en daar speel ik weinig fluit. Summeer fluit, omdat ik... met die monniken, dat was natuurlijk een heel... ja... dat is echt aftasten, omdat... Uh, ze werken met boventonen... Maar, maar was dat elke avond een improvisatie? Alleen maar. Oh. Alleen maar. Zo. Dat was een, een enorm avontuur ook weer voor jou. Tuurlijk. Ja, ja maar dat is de kick, hè. Ja. <laughs> dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit is echt het leven van de kick krijgen van dingen die nieuw zijn... en ja. die, die je moet uitproberen. En, dan... en volkomen onvoorspelbaar. Totaal, oh. ja. Dit was uh, Prayer by the Monks. Ja, dat konden we goed horen. Dat waren de Kyoto Monks live on tour. Uh, en dat komt, staat allemaal op de cd. Tibet Music for Meditation van uh, Chris Hinsen, een Mooie op de cover foto's. zien we dan eens even kijken. Zeven monniken op een rij... En dan ergens in, het, in donkere kleding en in de hoek van het podium Chris op zijn wasfluit. En die begeleiden dat dan, dan is live opgenomen. Eens even kijken, we gaan van de monniken naar Pieter Tosch en Christine ze vertelt erover. Pieter Tosch, precies hetzelfde, dus dan reggae, maar uh, ja, dat was natuurlijk ook waanzinnig. Ja, op YouTube staat een filmpje van jou met Pieter Tosch. Ja. Dat kan iedereen nog op zijn gemak gaan bekijken. Jullie musiceren daar ook. Ja. En was dat eigenlijk ook een onderdeel van een avontuur? Ja, ik had een, een, een, in mijn combination tijd, in de Amerikaanse tijd... dat ik in New York woonde, had ik een gitarist. En die speelde ook met hem hm. in zijn groep. Amerikaan, een, een donkere jongen. En via hem had ik het nummer of, of het adres gekregen. En ik, ik zat toen bij CBS. En toen ben ik gaan proberen te corresponderen. En toen ja, kon dat lukken. Ja. Hij wilde twee stukken doen. En, en, en ik de rest. En dan met de, de, de meest beroemde renosexie ter wereld. Drie, vier jaar later was Sly en Robbie de echt wereldnieuws en ik had gelukkig dat ik ze net daarvoor had en CBS heeft het betaald, ik heb het later teruggekocht, dus het is voor mij, maar uh, ja en toen ben ik gaan schrijven, dus toen ben ik wel gaan schrijven. En toen had ik een huis in Zuid-Frankrijk. En daar ging ik dan schrijven, schrijven, schrijven. Componeren bedoeling. Componeren en, en, en muziek beluisteren, weer beluisteren, weer kijken. En dat alles nog met een met een Ray fox of, of met ja, ja. een weet je, bandricottetje ja, ja, en zo. Ja. ja, dat was allemaal niet. En maar grappig, even naar, de, naar dat YouTube filmpje van Pieter Tosje. Je, je, je ziet Chris Hintzen aankomen bij een studio en je ziet mensen kijken wie is die man weet je wel met dat koffertje en dan voorstellen maar dat was denk ik allemaal geregisseerd er is niks geregisseerd er was gewoon een cameraman aanwezig om te filmen nou nee we konden een special krijgen voor ik dacht Veronica er is Hins op bezoek bij Pieter Tosch ja, of reggae, whatever. En die crew is dus gekomen. Voor twee, drie dagen geloof ik. Ja, ja. En die zijn gewoon gaan filmen, gaan doen. Ja. En die hebben dat gemaakt. Ja. En uh, dat was het. Ja. Je hebt zelf ook heel veel gefilmd, hè? He? Je hebt zelf ook heel veel gefilmd. Ja, dat is later begonnen. Ja. Tijdens je reizen. Ja, nou ja, weet je, ik, ik moest alles zelf financieren. Mm. En, en, en ik, ik, ik doe ook niet aan subsidies. Ik heb, ik heb, ik heb, ik heb nooit, nooit sub, ik, ik kan precies zeggen wanneer ik subsidie heb gehad. Namelijk voor mijn, uh, mijn beurs in, in, in op Berkeley. En, uh, en dat was precies om, om de, uh, de fee te betalen. De rest moest ik in Berkeley ook s nachts spelen om in leven te blijven. En uh, ik heb later een tour gemaakt in India. En dat kon niet anders. Dat moest via uh, een subsidiekanaal. Ik had het drie jaar geweigerd... want ik wilde geen subsidie. En het vierde jaar wilden ze pertinent dat ik kwam. Toen hebben we het gedaan. Maar ik ben, ik ben geen subsidieman. Nee. Ik vind gewoon... je moet je broek ophouden en je moet het zelf doen. En als het echt... Heel, kijk, als je een big band hebt... en je hebt hele speciale dingen die dan gewoon moeilijk te financieren zijn, oké, okay. maar ik heb, ik heb collega's met alle respect die, uh, die echt gewoon twee, drie jaar gewoon ongelooflijk sommige geld kregen om te doen wat ze wilden. van het album Zen, the Art of Dance and Meditations. Dat heeft Chris gemaakt deels met Junkie XL. Daar hebben we hem weer Tom Holkenburg en um, en op verschillende locaties opgenomen live, maar ook gewoon in de studio. Waaronder zijn studio in op Ibiza. Daar heeft hij namelijk ook gewoond. En laat ik daar nu nog over beginnen, over zijn tijd op het eiland Ibiza. Even naar je Ibiza tijd, want dat is ook een belangrijke tijd geweest in je leven. Ja. Hoe wat, kwam jij daar terecht toen het al een, een zekere naam had, van een alternatief en, en lang leven de lol? Nou, ja, nou ja, Ibiza was, dacht ik. Van ouds een eiland voor of heel rijke mensen. Over artiesten. Hmm. En uh, dat was het eigenlijk. En het was ontdekt. En daar gingen mensen naartoe. En uh, mijn uh, vriendin Roos. Die uh, heeft... Die kwam daar. eens met haar moeder. Of met haar broer. En nooit met een vriend. En uh, ja toen was het redelijk ongerept. Ja. In die zin, weet je, je had nog geen grote toerisme en dat was er niet. Je had, uh, volgens haar, had je één reisbureautje in Amsterdam... en die hadden wel eens wat vluchten naar Ibiza. Ja, ja, ja. En dat heeft zij dus nog meegemaakt. En toen kwam zij in mijn leven en toen had ze het over Ibiza. En, en ik kwam net uit India. Ja, okay. Ik had net die hele tocht en een hele... Ik was helemaal vrijgevochten en ik dacht: ik ga in India wonen. En uh, nou ja, goed, dat is weer een verhaal. En dat wilde ik echt. Alleen toen besefte ik dat. Toen, ja, dat was veel te duur. India was nog niet open qua markt. Ja. Je moest 500% invoerrichten betalen. Nou, als ik een tafel of een weet ik wat daar naartoe. Ja, ja. Niet te betalen. Hè. Verder is de telefoon. Ik geloof dat er internet nog net niet was. Uh, ook niet. Dus hoe moet je dat doen? Dus ja. het is onbetaalbaar. Dat geld had ik niet. Ja. Dus ik. Uh, het, toen zei, zei, zei ik: Nou, dan ga ik een keer met jou naar Ibiza. Waarop zei ze: Oh, geen denken aan. Ik ga nooit. <lacht> ik, ga, ik ga nooit met een vriend. Dit is privé. Ik sta Dat is dan jammer. Maar we gaan wel. Oh. <lacht> en toen was nou ja, en toen zijn we dus naar Ibiza gegaan en uh, dankzij haar, want die credit moet je haar natuurlijk geven. En uh, dat ze het uiteindelijk mij dan toch heeft meegenomen en ik kwam op Ibiza aan en ik ging daar door, die, door Ibiza rijden. En dit is India voor mij. Hmm. En toen zei ik, hier ga ik wat kopen. Okay. Even voor de duidelijkheid. Roosmarie de Boer, heet jouw vriendin... heeft ook een boek geschreven over Ibiza. En is niet zo lang geleden uitgebracht. <laughs> dat klopt. Ja. Ja. Nou, dat maar kunnen het de is mensen een dan... Een boek. Ook dat is een boek wat niet normaal is. Het is namelijk een boek met geweldige interviews. Met allemaal mensen die hun hart hebben verloren aan Ibiza. er zijn heel veel buitenlandse mensen. En daardoor een enorme inkijk geeft... In dat boek. Dat boek is denk ik echt een must. Want uh, en daar hebben we ook nog tips. De, waar die mensen zelf graag naartoe gaan om te eten of te ja, drinken ja, ja. of zo. Dus dat zit er ook nog maar bij. Maar het is zo ontzettend boeiend. Uh, het boek is praktisch uitverkocht ook. Ja, ook. De, ja, ja. Ja, mooi is dat. Uh, word jij ook nog geïnterviewd in het de, boek? Nee. <laughs> nee. Ik vind het zo leuk. Uh, je hebt toen, denk ik, ook een studio gebouwd, hè, in die op Ibiza? Ja, ik had een waanzinnig studio, ja. ja. Dat klopt. Jaap Vlaming was de ontwerper ervan. Dat is een studiobouwer uit Nederland. En ik had inderdaad een waanzinnig studio, helemaal in het glas, blauw glas. Met uitzicht helemaal in de verte op de zee. En, uh, well, wat wil je meer? Ja, ja het, uh, je, je, je, je hebt wat met strand en zee, hè. Dat ja, water. water. Hier ook? Ja. Je woont in Vinkenveen, vooral de duidelijkheid. En uh, we hebben uitzicht op uh, bootjes, heel veel water. Um, waar, waarom water? Ja, ik denk dat dat gevoelsmatig is. En, en dat heeft uh, Roosmarie ook. Ja, ja. ja, water, water, water is belangrijk. Ook, ook, ook de, de, de in Amsterdam, hè, de gracht. Ja, ja, ja. Ook dat was water. Ja, ja, ja. En, en Den Haag, waar ik mijn jeugd heb doorgebracht, was Scheveningen natuurlijk. Dus mijn hele jeugd ging naar het strand. Ja, precies. Dus uh, dat is gebleven. Van de track Angel en het staat op het album Ambient Opera Ibiza Remix. Nou, dat hebben jullie wel kunnen horen. Dat is allemaal ook opgenomen in die Ibiza Studio van Chris Hinsen en dit is samen en de remixen zijn weer van Tom Holkenborg alias Junkie XL en dat is allemaal gebeurd in 1998. Ik moet toch iets meer licht in de studio hebben. Even kijken. Ja, we gaan van heden van verleden naar heden. En Christine, die heeft het een en ander daarover te vertellen. Ik wil nog wel wat vertellen over wat ik nu ga doen. Oh, ja, heel graag. Want dan ben je bij. Ja. Kijk, we hebben het. Uh, uh, uh, Dankjewel. Yes. We hebben afscheidconcert gedaan. Het was ja. uitverkocht uh, zaal in uh, hier in Amsterdam, concertgebouw. Het was een waanzinnig concert, moet ik zeggen. Met heel wat mensen uit de Ibiza waren gekomen. Duitsland, Frankrijk. Uit Australië. Zo. Amerika. Het was, het was waanzinnig. En, daar heb ik dus afscheid genomen. En, en daarmee mijn laatste bezetting. Die plaat heb jij, hè? Denk ik. Nee, nog niet. Nou, die krijg je dan. Dankjewel. Uh, ja, uiteraard. Uh, dat is de plaat... Nee, heb je Light, de plaat Light? Ja, die heb ik, ja. Die heb je wel. Nou, de laatste, die heet... From, from, from Tibet to New York. Oh. En dat is met klankschalen. Een man, uh, dat is ook een therapeut. Een waanzinnige man. De hele bühne staat vol met gongs en klankschalen. Een gitarist. En, en ik... Dus een hele aparte bezetting. Het bestaat niet. <laughs> en uh, en dat, dat dan zoveel mensen komen en er zoveel waanzinnige reacties daarover, met een totaal andere muziek weer, hè, mm. is, is verwarmen. Met een extract daarvan, dat is de man met de klankschalen, Ton Akkermans, uh, heb ik, ben ik begonnen met lichtconcerten. En wel lichtconcerten heb ik gedaan in de Soefiekerk of Tempel in uh, Katwijk. We ja. hebben een paar gedaan. En ik wil eigenlijk nu uh, het liefst voor, ook voor mensen die zeer ontvankelijk zijn eigenlijk voor die dingen die wij doen, die Ton en ik doen. Wij spelen vijf kwartier achter elkaar. Er is geen nood opgeschreven. Ik kan met mijn, met mijn tools en met mijn delays en, ja. en, en wow wow en alles wat ik heb, kan ik dingen doen. En ik kan dus vijf kwartier achter elkaar spelen wat ik wil, reageerend op wat hij aan klanken doet. En ik wil iets doen voor autistische kinderen. Mm, mooi. En, uh, Eventueel voor het gevangeniswezen als daar behoefte toe is. Dus ik ben bezig met te oriënteren waar dat kan. En, uh, nou ja, goed. Uh, ja, van Zweden en zijn vrouw hebben ook zo'n instituut, hè, dat weet je ja. misschien. Uh, de, daar hebben we contact mee, eens kijken wat we daar productief kunnen doen. Het is dus echt een kwestie van, oh, daar waar er geld is, moeten we betaald worden. En daar waar er geen geld is, worden we gewoon niet betaald. Maar ik denk wel dat de tijd is, ook in mijn leven... en met een know-how die ik heb opgebouwd met spelen en wat ik kan... dat ik gewoon kan geven. En uh, dat is eigenlijk wat, wat momenteel het allerbelangrijkste. En de muziek die wij maken neem ik op, of ook hier, of, of live... En die moet dan op Spotify, op oh ja. een aparte playlist komen. Alleen, uh, zodat mensen kijken, als, als, je, als je komt naar Katwijk, dat is duur ook. Want er kunnen maar 45 mensen, 40 mensen daar liggen. Hè? Er kunnen 100 in, dus er ja. kunnen maar 35, 40 liggen. En, en dat moet allemaal betaald en gedaan worden. Er blijft te veel aan de strijkstok hangen. En de mensen betalen te veel geld. Ja. Dus we hebben daar gezegd van... laten we dat nou niet doen. Of niet meer doen. Of misschien een keer doen. Ja, het sluit het uiteraard niet uit. Want het is een prachtige sfeer daar. Een prachtige tempel. Maar laten we nou eens kijken of we daar mensen kunnen bereiken... die daar ook heel blij mee van worden. En met name uh, autistische uh, kinderen... Uh, hebben natuurlijk enorme affiniteit met kunsten. En, en, en al wat iets meer zei. Dus zeker met muziek. Ik wil dat uitproberen en, en kijken of, of, ja, of, of we daar mensen blij mee kunnen maken. En dat is een project voor 2025? Nou, zo snel mogelijk. Oh. <laughs> dus, ik weet niet uh, wanneer je gaat uitzenden, maar... Uh, nou, dit jaar natuurlijk, hè? Ja, nou, dan, dan, dan, dan, dan hoop ik wel dit jaar. En dan uh, info.apenstaartje.ketoon.nl uh, ja, je bedoelt, voor, voor, Contact. voor als mensen mij uh, willen schrijven of, ja. of mailen, ja, dat is heel goed, info. Het keto heb je heel goed, nl. En op mijn site zal ik dingen dan ook aankondigen, ja, ja. tot die tijd. Uh, er staat nu al iets op van die lichtconcerten. MUZIEK We hadden het er net over het album Light uit 2022. En op dit album en op deze track Together Again speelt Bright Hintze mee. Hij speelt op elektrische gitaar. Dat is natuurlijk hartstikke leuk als je met je zoon samen muziek kan maken. Dus even kijken. We gaan eens naar het laatste gesprek met Chris. De man die in het verleden werd bejubeld, maar ook verguist. Chris uh, een van mijn laatste vragen, denk ik. Er is uh, veel over je geschreven. Toen in mijn voorbereidingen... Uh, uh, kwam ik toch wel regelmatig tegen... dat je, je bent bejubeld, maar ook vergruist. Geweldig, toch? Ja. <laughs> ja. Wat, wat vind je daarvan? Dat, was dat inderdaad van... omdat jij zo avontuurlijk uh, bent... en, en altijd uh, je eigen weg bent gegaan... De, nou, dat viel blijkbaar tegen. Het verguist zijn is de laatste 10, 20 jaar eigenlijk niet voorgekomen. Het was echt in de zogenaamde jazzperiode. Omdat men had een idee over dat moet jazz zijn. Of men had een idee dit moet klassiek zijn. En, en mijn, mijn, mijn waanzinnige leraar Frans Vester, klassiek, stond als een blok achter mij. Terwijl er ook weer klassieke mensen waren die mij zeiden, hoe haal je het in je hoofd, weet je ja, ja. wel. Oké. Okay, maar uh, dan was er ook nog de, de, de toen de zogenaamde Free Jazz groep, die en de Bim die ontstond, en ook het Bimhuis, en die haten mij. Oh. Uh, dus die, die die hebben echt. Ge, die hebben, als ik met de Chris hines combinatie, binnen met John Lee en Jerry Brown... waar, waar echt de dak ervan afvloog... Eh, de, voor het Newport Festival... speelde in, uh, in Rotterdam... in de Doelen. Dan waren ze buiten met spandoeken... wilde ik daar niet hoorde. Nou, ja. Uh, ja, om, om maar een idee te ja, geven. Ja, ja. Uh, ze kwamen naar mijn huis... in, in, in, in Den Haag... Met, met, met, met filmapparatuur... om te kijken hoe goed ik woon. Hoe dat nou kan. Terwijl zij hun auto's... om de hoek hadden geparkeerd. Prachtige nieuwe auto's. Hè? Allemaal gesubsidieerd. Ja, en ik heb me daar tegen verzet. Ik heb gezegd, nou zoek het maar uit. En uh, ja, uh, god. Het staat allemaal in mijn, in mijn biografie. Dus ja, die mensen... Die, die, die, die waren zo toen... zo nep bezig. Zo... eigenlijk niks. Ja. En, uh, maar dat was vervelend. Want daardoor gingen journalisten tegen elkaar aan. Dus ik had journalisten die mij zeiden van waanzinnig wat, wat ik allemaal doe. En journalisten die zeiden ja, uh, allemaal voor de poen. Alleen maar voor de poen. Ja, ja dat is nou eenmaal zo. Ik heb, ik heb er eigenlijk niet, nooit een superprobleem van gemaakt. Het enige wat ik wel heb gedaan, ik heb me wel... Verzet uh, in, de, in de zin van dat ik wel zei wat ik ervan vond. En dat vind ik nog. Maar al die dingen zijn naar elkaar toegegroeid. Als je überhaupt het jazz zien van nu bekijkt in Nederland, met al die opleidingen, dat is een waanzinnige uh, keur van fantastische muzikanten. Maar die had je toen niet. Je had maar een paar. Hè? Jasper van het Hof was een van die mensen die speelden toevallig met mij. Dat was een van die mensen die echt wilde spelen. En echt de Rotom ging ook in Europa spelen. Uh, met Pierre Coubois en dat soort jongens. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, anders slag mensen. En die anderen waren, die maakten frietjes. En die dachten eerst, toen ik met Dick van de Capelle trio was... dat ik bij hun hoorde. En dat ik dat, dat, dat niet was. Was ik een afvallige. Ja, ja. En tot op heden, want de Bimhuis heeft mij in al die jaren van hun bestaan twee keer uitgenodigd maar ik heb echt geen klagen, klagen hoor ik heb over de hele wereld gespeeld Dat wel. En, en, en als ik diep in mijn hart kijk zit ik liever in het concertgebouw dan in het Bimhuis maar ik zou graag wel in het Bimhuis willen spelen maar ik word niet gevraagd dus, uh... en terugkijkend op meer dan 60 jaar Chris Hinsen, tevreden? ach wat is tevreden weet je, ik denk niet zo Waarom niet? Je tevreden is een gevoel. Nou, ik ben erachter gekomen... na al die jaren... dat er wereldwijd... mensen zijn die ontzettend blij zijn geworden... met die muziek. En ook nu... toen ik op... op ik doe nooit privé, echt privé dingen op, op... op Facebook of zo. Maar ik zet natuurlijk wel... bijvoorbeeld John Lee en Jerry Brown... dat we daar hebben gegeten in New York... vorige maand... Dat zet ik er dan in, want ik weet dat heel veel mensen dat waanzin... Nou, er kwamen ontzettend veel reacties, kwamen daarop. En, en, en, en van, god, En ik heb die plaat nog en dat en die en daar, ook uit Duitsland. En ook uit Australië. Dan denk ik, dat is geweldig. Maar ik ben dan niet trots, of in die zin, dat heb ik niet. Maar wel heel dankbaar natuurlijk dat, ja, dat er zoveel mensen... En het is natuurlijk heel verschillend. De ene, het ene, dat is een kraszindus-combination, Terwijl eh, ik op straat eh, iemand tegenkwam. Eh, hier, hier in Amsterdam. Die me aanklampte. God meneer, u bent toch uh, die man met de, met, de, met de mantra's, met de Dalai Lama. Ik zeg, ja dat klopt. Oh mag ik u hartelijk bedanken, want ik mediteer altijd erop. Nee. Maar dat was nooit mijn bedoeling geweest. Ik wilde gewoon muziek maken met de Gyoto's. En, en dan de Dalai Lama erbij, dat was de toetje op de... De kroon op je werk. De kroon. Ja, nee. Op, op. De, toetje op de, de kerst op de taart. kerst op de taart, geweldig. Dankjewel Chris voor dit gesprek, het was mooi. Ja, nou jij ook, dat je de moeite hebt genomen om dit geouder <lacht> <lacht> aan te horen. To New York en De track die ik draaide was Prelude van Bach In D de mineur denk ik Ik weet het allemaal niet precies wat Chris daarmee bedoelt, maar goed, maakt niet uit Het album is uit 2023 En tot nu toe het laatste op de website van Chris Hintzen, chrishintze.nl, vind je nog veel meer informatie. Ik heb de website er net even bijgepakt. Er was al heel leuk, de foto van Chris bij Willem Duis. Ja, hij had het in dit programma, had hij het erover. Met allemaal Edisons op tafel. En uh, ja, Chris heeft natuurlijk uh, drie Edisons uh, gekregen. En uh, vond het allemaal drie keer niks. Maar goed, dat zijn zijn woorden. En, uh, maar dat is dan wel leuk weer om dat even terug te zien. Dit interview kan je trouwens uh, zonder muziek uh, terugluisteren op mijn website in gesprekmet.info. Daar staat ook de playlist van de gebruikte muziek van deze radioshow. Tot aan het nieuws gaan we luisteren naar de track Zen Men van dit album From Tibet to New York. Ik ben Benno Veugen en wat mij betreft graag tot een volgende keer.